Tamke Bolthuis met het NOS Journaal. Er komt een centraal vanochtend, kwamen zeker 77 moskeegangers om het leven. Het aantal slachtoffers loopt nog op. Meer dan 150 gelovigen raakten gewond. De terreurgroep plaatste de boodschap op hun website. En daar klemde IS eerder deze week ook de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op een museum in Tunis. Daarbij vielen woensdag meer dan 20 doden. De Nederlandse verdachte van een zuuraanval in de Antwerpse supermarkt heeft bekend. De man van 42 geeft toe dat hij vorige maand een bijtende vloeistof naar een vrouw heeft gegooid. Een schoonmaakster raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De man had eerder al bekend dat hij in de supermarkten Keten Del Reize probeerde af te persen door te dreigen met een zuuraanval. Gerda van der Kade Koudijs is overleden. De Rotterdamse oud-atlete won op de EK in 1946 de gouden medaille in het verspringen. Samen met Fanny Blankers-Koen, Marta Adema en Nettie Witsiers-Timmer veroverden ze ook goud op de estafette. In 1948 won ze Olympisch goud op de estafette in Londen. Gerda van der Kade Koudijs werd 91 jaar. Het weer. Soms wat zon. Op de meeste plaatsen bewolkt of nevelig. Het is 6 tot 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui. En dan is het 9 tot 10 graden. Zondag. Zondag en droog. Dan wel iets frisser. 7 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwe 7 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5. A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het 8 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam voor Nieuwekerk aan de IJssel 3. A27 Utrecht richting Almere tussen Lunetten en Bildhoven 6. De A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 7 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusten en Amersfoort 10 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de N209 Haasenswoude richting Rotterdam voor de aansluiting met de A13-2. En de N219 Zevenhuizen richting Capella aan de IJssel is dicht na een ongeluk tussen de aansluiting met de A12 en Zevenhuizen. Tot zover de verkeersinformatie.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. Met nu. Zandvoort draait door. Ja, recht hartelijk goedemiddag eh, dames en heren. Het is uh, vrijdagmiddag. Het is vijf uur geweest... Het is vandaag 20 maart. We zijn bijna aan het begin van de lente. Ja, nog een paar uur. En dan is het lente. Nog zeven uurtjes wachten. En dan uh, is het 21 maart. En dan gaan we ook genieten van de lente, hoop ik. Ik zag... Uh, nou, vanmorgen is natuurlijk de zon verduisterd. Ja, de dader is voortvluchtig. Maar uh, in ieder geval... Uh, oh, die had ik vanmiddag al verteld, die grap. Nou ja, oké. Okay. In ieder geval, het was goed te zien. Want ik zag net foto's uit mijn eigen woonplaats Beverwijk. En dan zag ik dat hij prachtige video gemaakt, dat iemand een prachtige video gemaakt had. En dat was echt een behoorlijke verduistering, hoor. Ja, ja, het zag er goed uit. Oké, okay, um, we hebben nog een hoop gasten vanmiddag. Uh, het is weer gezellig natuurlijk, dat hoort in zo'n programma als dit. We gaan praten met uh, het uh, leden van het uh, feestcomité van uh, de Zandvoortse Basketbalvereniging de Lions. En uh, die bestaan 60 jaar dit jaar, dus daar gaan we straks mee praten. En... Uh, we gaan ze straks even aan u voorstellen. Ik weet ook niet precies. Uh, altijd, ik ben altijd zo slecht in namen. Niet te geloven. Um, en verder hebben we Mark Meijer in de studio. Die heb ik, weet ik dan wel te onthouden. Die man die, uh, dat is een zanger. En die treedt morgen op in het Wapen van Zandvoort. bij het uh, Golden Oldies uh, Festival. Dus dat wordt uh, heel gezellig. En uh, hij gaat er vanmiddag een, een, proef, een voorproefje geven van wat hij morgen gaat doen. Dan weet u in ieder geval vast wat. Uh, hij zegt: Is er geen soundcheck? Nee, dat doen we niet. Wij uh, doen gewoon. <laughs> we gooien hem gewoon voor de leven hier, Gewoon weer klaar, in één keer. Maar uh, we gaan eerst even een muziekje doen. En dan ga ik uh, zo met onze gasten praten. U weet zo langs en laat hoe dit programma met elkaar zit. We gaan het eerste uur vooral praten met, uh, met onze gasten. Uh, en de zanger gaat twee liedjes zingen. Dan weet hij dat ook gelijk? Het is altijd handig, he, maar het is handig dat je het weet. Het ja, is handig dat je weet je twee liedjes gaat zingen de eerste keer. En uh, het tweede uur dat is onze stamtafel en uh, dan is de bedoeling dat we gewoon uh, met z'n allen een beetje gaan praten over dingen die ons uh, zoal bezighouden in het wereldnieuws of het Zandvoortse nieuws of weet ik veel. Um, er zijn natuurlijk genoeg onderwerpen om over te praten. Daar gaat Maurice Mulder, die laat ons in de steek vandaag. Nou, lekker dan. Um, Dolly is er weer en Dolly zorgt voor de inwendige mens. Dat is op zich ook natuurlijk een hele prettige zaak. Als u, dat, uh, als u op onze webcam kijkt, dan kunt u dat ook zien. Dat ze dat doet. Dat ik niet zit te liegen hier. En uh, nou ja, goed, we gaan maar een plaatje dra draa draaien, denk ik. Uh, Sander Noudij doet de techniek vandaag. Dat doet hij voor het eerst. Dus als er dingen fout gaan, dan kun, zal ik u geven. Zijn e-mailadres is Zonder um, Ja, bestaat cfm.nl. ja. Staartje, hij geeft het zelf door. Dus uh, als u fouten maakt, dames en heren... dan gaat u met z'n allen maar een uh, massaal naar hem e-mailen. Niet naar mij, want ik kan er niks aan doen. Nee, ik zit hier gewoon en ik heb er geen invloed op. Dus makkelijk. Eerste muziekje wat ik voor u ga draaien vanmiddag... dat is een uh, lekkere single van het nieuwe album van Raccoon. En dat is nog steeds een van mijn favoriete Nederlandse bands op dit moment. En van hun draaien we een nummer van hun nieuwste cd. En dat nummer dat heet Guilty.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 me, Don't let me hang down from a tree, Oh, no. Guilty, guilty Oh lady, let me be Guilty, guilty I'm as guilty as can be All the ladies should have cried So let them hold their tears and lies Guilty as the liars plead Spreading rumors about me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 Ja, nou, een nieuwe single dus van uh, Raccoon en dat noemen we, dat heet uh, Guilty. En uh, dat is afkomstig, afkomstig van hun nieuwe album en dat nieuwe album dat heet All in Good Times. En het is een, uh, ik kan het u aanraden, het is werkelijk een fantastisch album. Er staan zulke te gekke muziekjes op, dat is niet te geloven. Maar dat, uh, ik vind het toch een van de beste Nederlandse bands op dit moment. En, um, straks dus, uh, rond half zes, gaat uh, Mark Meijer voor u zingen. Hij zit uh, zich een beetje zenuwachtig te maken, want uh, ja, het gaat een beetje allemaal anders dan... ...naar nou, niet dacht. <lacht> Je wordt lekker, lekker voor de leven gegooid. Verder hebben we in de studio hier Olaf, Jenneke, Thea en Piet. En uh, die zijn alle vier afkomstig van de basketbalvereniging uh, Lions uit Zandvoort... en ik zei net 60, maar nu blijkt het weer 50 te zijn. Wat is het nou, Jenneke? Is het nou 50 of is het nou 60? 50 jaar. 50 jaar. Uh, dus het, uh, het, uh, het is opgericht in 1965. Uh, weet je ook waarom? Wie weet dat? Ah, dan moet ik bij Piet wezen. Oké, okay, dan gaat de microfoon naar Piet. Als u een beetje gestommel wordt, is dat de microfoon die vers verschoven wordt. Dat kan allemaal bij uh, Nou, luisteren. Opgericht ja. om te basketballen. Ja. Oh, dat, uh, is daar, daarom is het een basketbalvereniging. Oh, van oh. Ik dacht dat jullie voetbalden. Joh. Nee, nee, nee, oh. dat deden ze toen ook al, maar het ja. was een voetbalvereniging. Ja, ja. Hey, Die uh, was stand voor maar basketbal, ik, ik, uh, ik heb zo het idee. Uh, je mag me uh, corrigeren als het niet zo is. Maar komt basketbal nou eigenlijk voort uit het Nederlandse korfbal? Uh, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Nee, hè? Want de een zegt dat het voortkomt uit korfbal, de ander zegt dat het korfbal voortkomt uit basketbal. En ik ben geneigd om het laatste te geloven, want in Amerika deden ze het al vele jaren. Ja. En toen hebben ze een Nederlandse versie uitgevonden en dat deden ze met een korfje. Ja, ja. Ah, dus, dus, dus ik nou, denk dat het vanuit Amerika is overkomen waaien. En gezien de ontwikkeling van de basketbal in Nederland, zal de, trouwens ook in Europa, is dat uh, ook wel aannemelijk. Hoe, hoe staan wij in Nederland? Uh, want ik, ik kies hier op de televisie af en toe nog wel eens van die, uh, die, uh, die basketbal... Uh. ...wedstrijden en dan liefst met het commentaar van Mats Smeets erbij... ...want dat vind ik echt heerlijk. Want dan, dan hoef je eigenlijk niet eens te kijken en word je al enthousiast. Maar uh, hoe, is, hoe is de verhouding Nederlands basketbal ten opzichte van het Amerikaanse? Nou, het, het lijkt erop. Laten we het daarop hangen. Ja, ja. Maar het, uh, de gloriaren van Nederlandse Nederlands basketbal zijn natuurlijk ook al uh, lang achter de rug. Ja. En het is uh, nu met het, bijvoorbeeld het Nationale Herenteam zelfs zo... ...dat uh, door geldgebrek was dat eigenlijk opgeheven. Ja. Maar een uh, stelletje oud internationals en uh, onder andere Rick Smit, die een uh, jaar in de NBA heeft gebald. Uh -huh. Die hebben gelden bij elkaar uh, gesprokkeld. En daar draait nu het uh, Nederlands Nationale Herenteam van. Oké. Okay. Of het een damesteam is, nationaal weet ik eigenlijk geen eens. Hmm. Maar Rick Smit is wel een, een grote naam, hè? Want bij, bij welke beroemde Amerikaanse basketbalclub... Pezes, dacht de... ik, hè? He? Indiana Pezes. Hij niet alleen een grote naam, maar het is ook een grote jongen. Hij is 2 meter uh, 13 of zo, geloof ik. Ja, ja. Dat nou, is voor basketbal wel handig natuurlijk. Ja, dat is wel handig, maar ja. Hoef, hoef je niet zo te springen als je die nee, bal dan Als er ligt, allemaal van dat soort uh, lengtes rondlopen, dan is het opeens ook weer heel normaal. Ja. Um, Thea, ga even naar Thea toe, gezellig. Want die zit daar ook gezellig te glimschateren uh, <laughs> aan die tafel. Uh, wat doe jij in het basketbal? Of, of doe jij gewoon zeg maar, bij de club Hans de Hand een spandienst of uh, vertel? Um, nou, ik ben op het ogenblik de voorzitter van de basketbalvereniging. Ja? Dat is een hele belangrijke functie. Uh, nou ja, weet ik niet. Ze zijn veel belangrijker. De uh, uh, club draait ook wel zonder voorzitter. Is dat zo? Ja, de club draait ook zonder voorzitter. Het is wel handig, maar uh, je kan wel zonder. Leden zijn veel belangrijker. En, oh. en alle vrijwilligers uh, om ervoor te zorgen dat die wedstrijden gespeeld kunnen worden. Hmm. Maar hoe kom jij aan, aan basketbal? Uh, ik heb een heleboel zussen en twee daarvan die waren aan het basketballen. Ja. En toen ik een jaar of elf was of zo, uh, toen ben ik ook naar de sporthal uh, gegaan. En, en eigenlijk zo goed als uh, blijven hangen tot nog toe. Tot nog toe. En je speelt ook nog steeds? Nee, nee dat doe ik niet meer. Nee. nee, nee, je bent alleen nog gewoon voorzitter en. Uh, ja, speel... nou ja, en inmiddels een moeder van twee jongens. En die ja. jongens uh, van ons, die basketbal ook allemaal. Die basketball. Dus het is wel weer, uh, zeg maar, uh, overgegaan van uh, moeder op zoons. Uh, ja, land. misschien heb ik ze wel een beetje aangestoken. Zou je het? Ja. Ja. <laughs> uh, Olaf, um, ja, we gaan, ik ga gewoon van de hand naar de tak, dat vind ik leuk. Dan gaan veel met die microfoon schuiven. Oh, die krijgt die microfoon. Kijk, dat is ook makkelijk. Um, wat is jouw functie bij, uh, bij, de, bij deze prachtige vereniging? Uh, nou, dat kan je bijna omschrijven als manus van alles. Ja. Ik uh, doe onder andere samen met uh, Rokers Driehuizen de, de website uh, beheren ja. van, de, van de vereniging. Mm -hmm. wat een uh, ja, vooruitstrijdend communicatiemiddel voor ons is natuurlijk. Ja. Uh, ik heb jarenlang uh, ook samen met Piet uh, het, uh, het papierenkrantje mogen maken, zeg maar, mm -hmm. wat, uh, wat we altijd hadden. Staat er niet meer op? Uh, nee, de, de, de techniek gaat voort, natuurlijk. En nee. het mooie van internet is dat je het ook uh, alle minuut kan aanpassen als er wat uh, te melden voelt. Ja. ja, ik heb ook toevallig van de week mijn papieren krant ingeraald voor, mijn, voor een digitale krant. En ik vind, ik vind ik vind het ideaal. Ook niet zoveel oud papier, of zo. Dat geldt allemaal een stuk. Maar um, ben je ook materiaalman, ook de, de, de kostuums klaarleggen voor in de kleedkamer? Nee, nee, nee, of er, nee, dat is, dan... is allemaal echt zelf voorzorgen. Ja, ja. Um, nee, ik um, heb jarenlang heb ik, uh, ben ik ook trainer-coach geweest van het damesteam. Ja. Van, uh, van Thea en <lacht> Jenneke die hier zitten. Ja, ja. En nou, uiteraard ook zelf gespeeld vroeger. Nou, een van mijn grote vrienden die het op het ogenblik even niet zo best heeft, of althans misschien uh, gelukkig weer een beetje aan het opknappen is, uh, dat is Joop van Nes natuurlijk, die kennen jullie ook hè? Ja Joop, ja. zij gehoord ook bij de, bij de vereniging als vanaf, ja. want hij uh, ja. heeft zelf ook zo'n roet dat bij ons hm. Ja, hij is een beetje ziek en, geweest, maar ik, gelo ik, hoop dat hij, uh, ik geloof dat hij weer een beetje aan het opknappen is. Dus uh, we zeggen namens uh, de mensen van Lions hier, Joop, als je luistert, beterschap Joop, beters, beterschap, ja. Joop. gewoon uh, even weer opknappen hè? en weer gauw de worden. Goed, uh, we gaan even een plaatje doen. Vind ik een goed plan. En dan gaan we zo weer verder praten. En een uh, heel mooi plaatje heb ik klaarstaan Als het allemaal start zoals het moet natuurlijk. Uh, ik zit nu op de computer hoor Sander. Dus niet meer op de tablet. Ik ga een plaatje draaien van een, een hele aparte Nederlandse dame. Die uh, een muziekopleiding ging volgen. Waar men tegen haar zei van nou wijfie ga maar, stop er maar mee. Want met die stem van jou wordt het toch nooit wat. En nu is het een toonaangevende, zeg maar, uh, nieuwkomer in de Nederlandse muziekwereld. En ze maakt al om indruk. Ik heb het over Kovacs. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Dig in.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 Down I'm new and finding the sound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 to feed in taking back to Nee, dat doen we niet, Sander. We, gaan, uh, we hebben besloten gasten, dus dan ga je niet allemaal op muziek achter, maar we daar natuurlijk. Oké. Okay. Bovendien hebben we straks ook nog een, een zanger, dat is Mark, onze Mark Meijer. Uh, welkom in de studio, je mag straks zingen, maar we willen eerst even wat van je weten natuurlijk. Nee, dus oké. je mag even de microfoon pakken, dan hoor je, hoor je gelijk hoe het klinkt via de koptelefoon. Oh, je hebt geen koptelefoon? Nog. Oh, nu nee, ga op, ga, op. ga op, dan hoor je gelijk hoe mooi het allemaal klinkt. Oh, wat een herrie. Ja, wat een herrie. Hey, Mark, uh, welkom in de studio, leuk dat je er bent. Je gaat morgen optreden in uh, het Wapen van Zandvoort tijdens het Old, Golden Oldies Festival. Uh, hoe lang ben je al bezig? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet zo lang bezig. Ik heb uh, tot ruim een jaar geleden een eigen cafeetje gehad in Amsterdam. Ja. En daar was het natuurlijk, ja, elke week achter de bar een beetje zingen. En uh, uh -huh. nu gaan we er wat, wat meer mee aan de gang. Ja. Ik heb, sinds een jaar werk ik nog part-time uh, vlak bij mij uh, in Hoofddorp achter de bar. Ja. En uh, nu, ja, in de weekend af en toe hier en daar wat zingen. Dat ja. is hartstikke leuk. Ja, maar het caféetje in Amsterdam, dat, dat is er niet meer. Het... het het draait nog steeds onder een andere naam, het is oh, niet meer van mij. Oké, okay. hey, en jouw repertoire, wat, uh, waar, bestaat, waar bestaat dat uit? Uh, ja, voornamelijk toch wel 70's, 80s, maar ook uh, Nederlandstalig en Engelstalig. Een Engels Spaans nummertje komt nog voorbij. Oké, okay. maar wel gewoon uh, 70 jaar en zo, want dat heb je morgen wel nodig natuurlijk. Ja, dat klopt nou, daar hebben we een hoop van. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Noem eens een paar namen, noem eens een paar... Nou, we, we doen behoorlijk, nou ja, we. Ik, nee. uh, <laughs> of je moet meedoen, maar ja. ik doe wat, uh, behoorlijk wat nummers van Elvis en een nummertje Tom Jones. En straks ook een nummertje Charles Aznavour. Uh, Oké. Okay. Ja, ja dat, is, dat is heerlijk. Goed, uh, nou, we gaan je straks horen. En uh, dat, is, uh, dat is heel leuk. Dus dames en heren, blijft u luisteren. Want we gaan straks naar uh, onze Mark uh, luisteren. We gaan straks ook nog even bellen met uh, Rob van, uh, van Zandvoort. Even horen wat er precies aan de hand is. Maar dat doen we ook uh, na, uh, voordat Mark gaat zingen. Uh, eerst eventjes naar onze uh, Leeuwen. Want er zitten hier twee Leeuwen en twee Leeuwinnen aan, uh, aan, uh, aan tafel. Gelukkig brullen ze niet. Maar ik hoor dat Piet, die naast me zit, ga even de microfoon naar Piet. Piet, ik hoor dus net dat jij alles weet van de club. Je was er vanaf het begin bij. Ja. Yep. En jij weet dus echt alles. Uh, nou ja, ik zal ongetwijfeld wat, wat vergeten zijn. Maar in principe hoorde ik alles te weten. Hoe uh, was de uitslag van de eerste wedstrijd? Uh, 52, 38. Kijk, dat In het voordeel van uh, een ander. Oh, ja, jullie hadden nog geen goede trainer zeker? Kom. Nee, dat, dat kwam, uh, ik kom dan uit de, kor de korfbalwereld. was daar een aantal jaren uh, al uit. Ja. Want, uh, nou, ik geloof dat ik toen mijn twaalf of dertiende gekorfbald heb. Mm -hmm. En op mijn achttiende begon ik met basketbal. Ja. Ja, toen, toen ging je nog uh, op zijn korfbal als basketballen. Ja. Dus ja, dat werd het allemaal niet. Nee. Maar we hadden toen uh, Rol Schouder. Dat was trouwens de oprichter van de Lions. Mm -hmm. Onze eerste voorzitter. Mm -hmm. En uh, Henk van Nooijen was er toen nog bij... En uh, Rolof Katouw en uh, Rabbel, hoe heet het, uh, van Schuiten, Rob Schuiten. Dat was, dacht ik, onze eerste penningmeester, als ik me goed herinner. En dan hadden we Be Ben Baptiste nog bij. Ja. Dat was toen in de tijd dat. Uh, kwamen er een heleboel Antillianen, dacht ik. Die kwamen toen naar, uh, naar Zandvoort. En daar uh, nou, waren ook wel een aantal jongens bij die uh, al basketbalden en ook wilden basketballen. Dus die zijn toen uh, niet blijven hangen... maar wel in Zandvoort in de basketballerij terechtgekomen. Ja. En die uh, Ben Baptiste die, uh, is nu weer coach van een team... Waar zijn, kleinzoon, waar zijn kleinzoon in speelt. Dus okay. ja, zo uh, blijft het balletje lekker rollen. Je blijft dat lekker rollen, ja. Hé, hey, en... Um, schoot me net een hele intelligente vraag te binnen die ze zo... Nou, daar heb ik het antwoord niet op. Nee. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Oh ja, nee, ik wil het eigenlijk even over, over korfbal, hè. Want... Um, ja, ik ben toch geneigd, geneigd, maar ik zal wel verkeerd zitten, maar uh, ja, iets wat uit Amerika komt, uh, dat is natuurlijk overgevlogen, uh, denk ik toch, uit Europa vandaan. Ik denk toch dat eigenlijk het korfbal, zou het korfbal toch niet eerst geweest zijn? Nou, ik betwijfel het, maar voor mij heb je gelijk. Ja, okay. <laughs> ik weet het niet. Maar ik dat... dacht dat het uh, basenbal eerder er was. Okay. Want uh, basenbal, dat werd al uh, in, nou, voor mij in de jaren 50 hier gespeeld. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik weet het niet. Nee, maar korrebal, leeft dat nog eigenlijk? Ja. ja? Het, is alleen, het is een binnensport volgens mij nu alleen maar. En met twee vakken. Ja. Ik kom nog uit die korrelbal-tijd dat we drie vakken hadden. Ja. En buiten. Met ja. een aanvalsvak, een middenvak en een verdedigingsvak. Ja. En ook toen werd er al niet gemengd gedoucht, maar wel gemengd gespeeld. Ja. ja. Maar nog niet gemeen goed. Doet. Nee, doen ze nu nog steeds niet. Nee, volgens nee. mij. Maar, ja, maar dat, uh, dat buitenkorfbal is volgens mij al helemaal verdwenen. Ach, we, hebben, we hebben een nieuwe trend, hè. Ga je gewoon met een camera die zet je in een kastje neerlijst. Dus ja. Dan... Ja. Nee, het is geen zwemclub. <laughs> of een hockeyclub, um, wat was het ook al? Ja, Dat was hockey, geloof ik. Hockey. Ho camera en hockey. hockey. Camera en hockey. Ja, um, goed. Maar dat, dat, dat korfbal, he, dat, dat is toch eigenlijk een beetje uh, een, een Nederlands-Belgische aangelegenheid? Ja. Klopt, net zoals het Europese honkbal Italiaans in uh, Nederlands is. Ja. En het korfbal ook uh, Belgisch en Nederlands. zijn ja. dus de Belgen dus toch een eind hebben opgetrokken. Want uh, soms verliest Nederland wel eens van België. Is dat wel? Ja. Maar ja, we zijn gewoon wel bijna elke half jaar een wereldkampioen. Hè? Nou, wereld, ik weet geen eens of er wereldkampioens op korfbal bestaat. Okay. Geen idee. Geen idee. Um, maar ja, ik vind het altijd een spectaculaire sport. En ik vind het altijd zo snel gaan. Ik bedoel, als je even niet kijkt, zijn ze alweer aan de andere kant. Heb je nou over korfbal of over basketbal? Nee, over basketbal. Ja, ja, ja basketbal. Is ook meenemen. een spectaculaire sport. Ja, het is heel... Als het goed gespeeld wordt. Ja. Maar vooral met het commentaar van Mart Dat vind ik altijd geweldig hoe die man. Ja, dat... die komt zelf ook uit de basketbal. Ja, die heeft zelf ook gespeeld. Ja, de flamingos heeft hij gespeeld. Oké, okay. dat, ja. dat was een Harlemse vereniging toch? Ja. Bestaat ook inmiddels ter zielen, nee. Oh, dat komt niet meer. Nou ja, er, er loopt nog wat uh, uh, oud-leden van Flamingo's. Die hmm. hebben onder de vleugels van Lions de laatste jaren gespeeld. Maar okay. als Flamingo's op zich bestaat niet meer. Nee, nee, maar ze zitten nu bij jullie? Uh, een paar nog, maar die okay. spelen dan in een Lions-team. oké. Okay. Maar volgens mij uh, zijn die... Uh, ik zou niet weten, ja, Acrides uit de Muiden... Dat is nog een club uit de oudheid. Ja. En voor de rest uh, nou, zou ik zo even gauw uh, niet weten... Wat er nog uit die tijd in... Uh, in leven is op dit moment. Nee. Tja, um, die prachtige vereniging... waar jij voorzitter van bent... Uh, hoe hoog spelen jullie op dit moment landelijk? Oh. Nee, nee, nee. En we hebben ook uh, heel bewust gekozen... vorig jaar om uh, de ambitie... iets lager te leggen dan de afgelopen jaren. Mm -hmm. Omdat het... Uh, er zitten meteen een heleboel verplichtingen aan vast... als je, als je echt hoger gaat spelen. Ja. En dan... Uh, nou, dat moet je allemaal wel kunnen leveren als kleine vereniging. Mm -hmm. En dat is de afgelopen jaren... best wel een... Uh, ja, dat was wel steeds een lastig punt. Maar het zal vooral, vooral een kwestie van geld zijn, denk ik. Hè? Nou, je, je moet bijvoorbeeld uh, als, je, als je hoger gaat spelen... moet je scheidsrechters leveren. Mm -hmm. En uh, dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja. En, en voor basketbal heb je... Uh, je hebt vier vrijwilligers nodig om een wedstrijd te kunnen laten spelen. Ja. En er moeten twee mensen, minimaal twee mensen achter de tafel zitten... om uh, alles bij te houden wat er gebeurt in dat veld. Mm -hmm. En er lopen twee scheidsrechters uh, op het veld. Ja. En die vrijwilligers, uh, ja, daar zijn we heel erg blij mee... Maar als je dan de verplichtingen er ook nog eens bij krijgt om door hoger te spelen. Dus we hebben vorig jaar gezegd, nou, we moesten eerst maar eens gaan kijken... dat we de vereniging goed op orde weer hebben houden. Dat het een gezellige vereniging is waar iedereen met plezier basketbalt. Hm. En uh, we hebben geen NBA-aspiraties, hebben we nee, nee. gezegd. Nee, nee. dat <laughs> lijkt me toch moeilijk in Nederland. Zijn er <laughs> nog veel professionele clubs eigenlijk in Nederland? Ik weet, ik weet toen dat hem... Je had Den Helder geloof ik of zo. Ja, dat was, nog steeds. Ja, dat Helder, is nog... En, en Noordkop. En uh, Leiden. Ja, het is best wel een aardige competitie. Ja, ja. Ja, ik zie hier uh, acht vingers. Ja. Acht verenigingen dus nog. competitie. Ja, ja. ja. ja. Goed. Nou, um, ik, uh, ik weet ook dat... Uh, of dat vertelde je, dat Joop ook zit te luisteren. Ja. En uh, Joop was natuurlijk ooit zelf uh, basketballer. Zeker. En ook uh, trainer bij jullie, hè? Ja. ja, Joop heeft onder andere het uh, team getraind waar uh, ons oudste zoon in zit. Dus uh, ja? hebben we hebben nog uh, behoorlijk wat keren samen op die training gestaan. Ja, ja. En ja, ik, Joop heeft natuurlijk ook vanaf het prillenbegin... Uh, het basketbal ook uh, zit gewoon ja. bij hem ook in zijn bloed. Ja. ja. Dus uh, ja, die jongens hebben ja, Als het ik hem nu zo zie lopen, kan ik <laughs> me nauwelijks voorstellen dat hij geen heeft. Maar het, ja. het, het, het zal natuurlijk uh, ongetwijfeld waard zijn. Jazeker. zeker. Ja, we, we zijn nu, uh, we zijn bijvoorbeeld nu heel erg uh, op uh, onze Facebook-site bezig met. Ja. Uh, uh, allemaal oude teamfoto's uh, mm -hmm. neer te zetten. Ja. ja en uh, daar is Joop inmiddels ook al een aantal keren voorbij gekomen. Oké, okay, ja. En uh, ja, dan, dan, dan, uh, dan moeten we echt uh, allemaal uh, bij iedereen trouwens... echt kijken van wie is het ook alweer. Ja. Want uh, daar, zijn, uh, daar zitten natuurlijk ook ondertussen wat jaren tussen. Ja. ja. Nou, we gaan Joop even een beetje oppeppen... want hij heeft een beetje vitamine nodig. Hartstikke He? goed. Dat, uh, ja. dat is goed. En ik weet dat Joop een enorme fan is van die Electric Light Orchestra. Nou Joop, deze is dus speciaal voor jou. Daar komt -ie. Sweet Talking Woman. Van voor jou te kijken hier, ik krijgen we oh, al te zien. Knappe gozer was je Joop vroeger. Nee, niet te geloven. Um, dit, was, dit was de Electric Light Orchestra. En uh, dat nummer dat heet Sweet Talking Woman. Uh, we gaan even contact zoeken met uh, Rob van Café, het wapen van Zandvoort. Als het goed is, heb ik die nu aan de telefoon. Jazeker. zeker, Ruud. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe gaat het? Nou, uitstekend. Ja, ja, lekker gezellige vrijdagmiddag voor dus... Uh... Oké, okay, is het druk? Uh, hartstikke leuk, ja. Oké. Okay. Ja, Hé, hey, je gaat uh, morgen... of is morgen of zondag? Morgen. Morgen. Uh, een Golden Aldi's Festival doen. Ja, dat klopt. Uh. Uh, het wapen bestaat dit jaar 125 jaar. Ja. En in het kader van 125 jaar het wapen halen we uh, successen, gedachten, verhalen, et cetera, terug van vroeger. Oh. Nou, een van de glorietijden was, uh, waren de jaren 80 van het wapen. Ja. Dus er, uh, heel veel verhalen van vroeger mm -hmm. uh, komen uit de jaren tachtig. Yeah. Zodoende zijn we eigenlijk op het idee gekomen. Nou, we gaan, want oh, dan zetten ze de radio ook hard. Ik hoor het al. Nou, uh, uh, in het kader daarvan hebben we dus bedacht om een Cold the Oldies Party uh, uh, te organiseren. Yeah. Met muziek vanuit die tijd. Yeah. En als special morgenavond hij zit naast je, als het goed is. Nou, niet naast me, maar tegenover. Hallo, tegenover je. Mark Meijer. Mark Meijer. Hallo, Mark. Hey. Hallo. Hallo. Ja, ik, ik kan me het wapen nog heel goed herinneren, want ik kan mij nog... Uh, dat was trouwens niet jaren 80, dat was iets eerder, dat was eind jaren 70. Oké. Okay. Uh, ik kan mij nog herinneren dat ik met mijn drummer, Sharon uh, Duif, in de tijd... op het, uh, op het Gasthuisplein speelde, tijdens uh, Jazz Behind the Beach... Ja, ja en dan speelden we tot, uh, tot half twaalf geloof ik want later mochten we niet en dan was het buitengebeuren afgelopen werd de apparatuur opgepakt dus we, dan gingen we tot drie vier uur nachts nog iets wapen verder ja ja ja, ja. dat was niet hoe is het met die vloer want ik kan me herinneren dat die vloer toen de nog al een beetje wiebelde. ah nou, we <laughs> zijn bezig met die vloer en ik, zoek nog iemand, uh, ik zoek nog iemand op wie ik het kan verhalen. Nou weet ik nu dat het bij jou vandaan komt. Nee, nee, het komt bij het publiek. <laughs> ik bedoel, wij speelden alleen met de muziek. Het publiek stond zo te hossen dat het ging... Uh, <laughs> hij, hij beweegt nog steeds. Hij beweegt nog steeds. Oh, dat is wel leuk. Ik, ik, kan, ik kan me dit, ik het wel herinneren, er, stond het, er was geloof dat achterstuk er nog niet zo erg bij, maar er stond het echt mut en mut en mut vol. Maar altijd vreselijk grote feesten, dat kan ik me nog ja, wel herinneren. Ja, ja, ja, ja. Dus als morgen weer zo wordt, dan uh, wordt het leuk, ja. hè? Iedereen heeft wel een historie met het wapen. Ja. En uh, juist daarom zetten we eens in de maand een verhaal over vroeger van het wapen in, het, uh, in de Zandvoortse Courant. Ja. Afgelopen week gaat er ook weer eentje in. Ja. En uh, nou ja, nogmaals, morgenavond de Cold Holidays Party met Mark Meijer. Gezellig, hoe laat begint het? Nee, een hele aardige kerel, maar ook een fantastische zanger. Ja, en hoe laat begint het? 9 uur. 9 uur, en het gaat door tot? Ja, tot wanneer we het zat zijn. Tot je het zat bent. Uh, dat zal zondagmiddag 3 uur zijn, nee hoor, oh, nee, nee. <laughs> Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Nou, zo gaan we gewoon gezellig door. Gaan we wel door. Nou, ik vind het hartstikke leuk, Rob. Ik, uh, ik hoop dat het, uh, dat het heel erg druk en gezellig en mooi wordt daar in het wapen. Want het is natuurlijk. Een... Is het eigenlijk het oudste café van Zandvoort of dat niet? Wij zijn officieel het oudste café van Zandvoort. Officieel het oudste café van Zandvoort. Kijk, ja. dat bedoel ik. 125 jaar, hoe hou je het vol? 1890, ja. ja. Maar, maar hoe voelt dat, hoe voelt dat nou op om daar 125 jaar achter de bar te staan? Nou, ik krijg wat last van mijn voeten, maar het <laughs> is het hartstikke gezellig. <laughs> maar je, je houdt het nog wel vol. Jawel, Na nou, 125 jaar. Ja, ja, ja. ja, ja Oké. Okay. Ja, ja. Nou, uh, we gaan zo uh, luisteren naar Mark, dus uh, luister ja. mee, dan weet je alvast, uh, als het, uh, ja, het is een beetje geïmproviseerd, want hij heeft geen, we hebben geen geluidsinstallatie natuurlijk helaas, dus hij moet gewoon in de, in de microfoon waar hij ook door praat, moet hij zingen. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja? Oké. Okay. En we zitten met spanning te wachten. Oké, okay. nou we gaan uh, leuk dat je even aan de telefoon wil komen. Wens alle gasten daar een uh, fantastisch uh, weekend. En, uh, en, en uh, nou, morgenavond een, een topavond, hè? Nou, hartstikke bedankt. Oké, okay. heel veel plezier. En uh, we gaan zo luisteren naar Mark. Dankjewel. Oké, okay, doei, hierop. Mooi. Goed, dan gaan wij ons hier, dames en heren, voorbereiden op het optreden van Mark. Mark Meijer. Uh, kom je uit Amsterdam of kom je uit Hoofddorp? Nee, ik kom uit Amsterdam. Je, hoe kan ik het ook vragen? Hij komt uit Amsterdam. Ja, hoe kan ik het, <laughs> het vragen? Ja, het, het is verschrikkelijk. Als ik mijn eigen terughoor, denk ik wel: Jezus, wat is dat plat, Mark? Ja. ja, ik kan maar, het niet Het Mag van een Amsterdammer, mag dat? Was je erg teleurgesteld na Ajax gisteren nou ja, teleurgesteld, uh, het, het is wel eens beter geweest. <laughs> dat zeg ik heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Maar uh, nou, ik, ik, ik, ik ben ook niet zo'n fan dat ik er wakker van lig. Nee. Dus, uh, ach ja, dat valt ook mee. Nou, je gaat even lekker zingen. Um, je gaat, twee nummers gaan we van hem horen het eerste uur. Straks, een tweede uur hebben we nog meer. Uh, we gaan het eerste uur even twee liedjes van je horen, uh, Dames en heren. Het gaat allemaal een beetje heel ouderwets. Dus gewoon MD'tje. En uh, dat krijgt hij zo. We kunnen het hier helaas. In de studio niet horen, alleen als je koptelefoon opzet. Dan mag ik kan je meeluisteren. Dan hoor je het ook. En uh, we gaan dus genieten van Mark Meijer. En wat is het eerste nummer? Het eerste nummer is She uh, van Charles Aznavour. Oeh, het begint gelijk gewaagd. Mag ik erbij gaan staan? Je mag erbij gaan staan hoor. Ja hoor, ach. dat vinden we goed. Ik ben er niet gewend. Daarnaast weer op. de Mark Meijer. She, maybe the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I'd have to pay She, maybe the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure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 I seem so happy in the crowd whose eyes can be so private and so proud no one's allowed to see them when they cry was well, she maybe the love that cannot hold to last may come to me from shadows of the past that I'll remember till the day I die she I survive. The why and wherefore I'm alive The one I care for Through these rough and rainy years Me I'll take a laughter At the tears And make them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life Is she She... She... Now, feel it may, Mark. Ja, ik, ik weet niet hoe het klinkt. Helemaal goed. Het gaat een beetje op gevoel hier. Ja, dus het, nee, maar het klinkt ik goed. Ik denk het uh, aan de andere kant ook een beetje Ja, klinkt. Nee, dat klinkt goed. Dat kan ik, ik kan het je verzekeren. Ik zit mee te luisteren. Dat klinkt, dat klinkt ja, goed. Dat vind ik blij om. Ja, ja het klinkt gewoon <lacht> helemaal prima. Eh. Uh, Morgenavond dus dames en heren, laat ik het even nog eens vertellen Morgenavond kunt u deze fantastische man dus zien In het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein En uh, van, vanaf uh, 9 uur kunt u hem daar bewonderen uh, Zing je de hele avond eigenlijk Mark? Of uh, doe je gewoon twee setjes van een half uur? Of weet ik nee, ik ben er van 9 tot 2 En uh, nou, dat zal wel veel meer als twee setjes worden Maar ik, uh, ik ben niet zo van de tijd hoor Dus uh, nee. hoe gezelliger het wordt hoe meer we gaan zingen en, uh, ja. dat komt helemaal goed en de keel goed gesmeerd houden. De keel goed? Nou, Rob weet dat hij Sambuka in huis moet hebben. En zo niet, aanlaatst het bij dus bij deze. Oh, nou, Rob, bij ah, deze. En nee, nee. gewoon zorgen dat je Sambuka in huis hebt, want uh, dat is voor hem benzine. <lacht> <lacht> goed, we gaan nog een nummer doen. Veel gezellig. Doe wel, Ik, ja, wat ga je doen? Uh, we doen eentje van Elvis, Devil in the Skies. Ah, een duivel in vermomming, dames en heren. Mark Meijer. You look like an angel, like an and angel. you walk like, an angel. walk like an angel, you talk like an angel, but, but I got why You're the devil in disguise. Oh, yes, you are the devil in disguise. Mm -hmm. You fooled me with your kisses cheated and you steal. Heaven knows how you like to be. You're not the way you seem. You look like, an angel, look like an angel. And you walk like, an angel. walk like an angel. You talk like an angel. But I got why You're the devil in the sky. Oh, yes, you are.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 Devil in the sky. Oh, yes, you are the devil in the sky. Oh, yes, you are devil in the sky. Oh, yes, you are the mm, devil in the sky. Oh, yes, you are said, devil in the oh, sky. Yes Dank u, je, dank u, je, dank u. Je. Mark Meijer, dames en heren. Morgenavond dus te zien in het wapen van Zandvoort vanaf 9 uur. En dat, hey. wordt, uh, dat wordt gezellig als je morgenavond dit zo zingt. Dit wordt gewoon gezellig. Dat kan ik u vast gezellig vertellen. Nou, oké. Okay, um, Devil in the Skies was dit van uh, Elvis Presley. Uh, we gaan maar gaan we even naar de basketbalvereniging. En uh, nou even de stem van Thea horen, want die hebben we nog niet zoveel aan het woord gehoord. Uh, uh, ja, kom erbij, Thea, gezellig. Oh, <laughs> ja, kom erbij gezellig. Wat, wat is jouw functie in het, uh, het geheel bij, uh, bij de Lions? Nou, ik, ik ben uh, eigenlijk oud-lid van de Lions. Ik heb ja? ook met Thea gebasketbald. Vroeger, zou ik maar zeggen. Vroeger. Mijn, uh, <laughs> mijn uh, middelste zoon die basketbalt, zit bij de zoon van Thea in het team. En uh, ik ben eigenlijk uh, er nu even bij. Vanwege het 50-jarig bestaan uh, zit ik in de jub jubileumcommissie. En... Uh, 50 jaar voor een club. Dat betekent natuurlijk bijna automatisch een reunie. Of zie ik dat zo? Inderdaad. Dat is ja? uh, oh, en, en wanneer hoor. is dat? Maar, dat is uh, 20 september. 20 september is de reunie. En, en waar, gaat die, waar gaat die plaatsvinden? Uh, in de Sporthal. De Sporthal. Ja. En waar is dat? dat is, ik ben geen zandvoerder. Oh, dus oh oké, okay, dus... dat is in Duintjesveld. Uh, waar okay. eigenlijk ook onze enige, enige sporthal momenteel. Uh, oh ja, ja, die sporthal ken de, ik dan weer wel. Vlak ja. naast de handbal en de... Oké, okay. en daar vindt de, de reunie plaats. Komen er veel oudleden dat je weet? Of, of, of kan, heb je daar nu nog geen zicht op? Dat hopen we natuurlijk van harte. We uh, zijn nog niet... Uh, ja, we proberen om iedereen te bereiken. Ja. En daarom op deze manier. Ja. Uh, Oké, okay, je, je kan dat gelijk dat even een goede oproep laten natuurlijk. Heel zand heel het luisteren La, naar dit programma. Dat ja laten graag doen. Ja? Is daar Oh. ja, ik, dat wil ik wel of, ik, ja, ik zei Thea en ik zit jullie door elkaar te gooien. We houden nee, het wel in de gaten samen. Nee, nee, nee, maar niet kwalijk. <laughs> ik, ik noem jou Thea en uh, jij bent Jenneke. Ja, dat Jenneke. De... Ja, ja, we en, zouden goeien. heel graag willen dat uh, alle uh, oud-leden... en volgens ons moeten dat er heel erg veel zijn... als je 50 jaar uh, basketbal in Zandvoort hebt... dan moeten er volgens ons echt uh, heel veel oud-leden rondlopen. Ja. En we, doen, uh, we zijn erg ons best aan het doen met allerlei fotomateriaal, filmmateriaal. We zien op Facebook dat oudleden elkaar vinden. Die gaan alvast, met, oh, toevallig ook bij het wapen. Ja. Kort geleden uit eten. Okay. En uh, wij roepen iedereen op die oudleden kent. Of zelf oud lid is van de, van de basketbalvereniging. Om zich aan te melden. En dat kan via jubel.com at jubelcom at Nou, dat gaan wij natuurlijk ook even noteren. En uh, gaan we even opschrijven en dan kunnen we dat. Uh, gaan we dat toch even op onze Facebookpagina zetten? Dat lijkt me heel erg leuk. Nou, hartstikke fijn. Ja, dat gaan, we, dat gaan we doen voor jou. Dankjewel. Ja, doen Dankjewel we voor je wel. Dank je wel, Ja, zo zijn we hier bij CFM. We gaan het, uh, dat adres ook eventjes uh, op de website van Zandvoort Draait door uh, zetten. En geloof me, die wordt goed bekeken. We hebben heel veel likes al. We zitten bijna al over, de, over de 200, geloof ik, als ik het goed heb. Dus uh, dat komt allemaal helemaal goed. Dat gaan we doen. Uh, 20 september is dus de reunie in de sporthal in het Duintjesveld. Dus dames en heren, mocht u in de tijd ooit eens iets te maken hebben gehad... met Lions, met basketbal in Zandvoort... Nou, dan weet u waar u 20 september zijn moet, toch? Ja, en ook uh, overigens is dat ook de dag waarop... Uh... Uh, mensen in Zandvoort die nog niet eerder kennis gemaakt hebben met basketbal. Ja. Uh, ook graag willen uitnodigen om kennis te maken met onze sport. Ja. En dan is dat het eerste deel van die dag. Ja. En dan sluiten we de dag in de namiddag af met de reunie. Loop je nou veel gebroken benen op bij ba basketbal eigenlijk? Nee hoor nee. Nee? nee hoor. nee. Oh. hoor. <laughs> nou ja, dan heeft Mark Knopfler waarschijnlijk niet gebasketbald. <laughs> want die heeft een liedje geschreven, dat heet Broken Bones. <laughs> Gebroken botten. <laughs> maar dan zal hij dat niet met basketbal opgelopen nee, hebben. Um, Mark Moffler, U kent hem allemaal van Dire Straits natuurlijk. Die komt binnenkort uit met een nieuw album. Dat heet Trackers. En uh, ik heb er al vier nummers van gehoord. Die staan uh, al op Spotify. En als je echt een fan bent van Dire Straits. En dat soort muziek. Dan kom je volledig aan je trekken. Want het, is een prachtig, het wordt een prachtig album. Ik ga er één nummer van draaien. En dat heet Broken Bones. Hier is Mark Knopfler. I'm okay. okay. okay. I'm when. het niet helemaal uitdraaien, maar uh, het eind is toch grotendeels instrumentaal, dus dat maakt niet zoveel uit. Broken Bones heet het liedje, het komt van het nieuwe uh, Mark Knopfler album Trackers en dat komt binnenkort uit. En we gaan nog even naar een man die we nog niet zoveel antwoord gehoord hebben, ik nog even besluit. En dat is natuurlijk Olaf. We gaan even naar Olaf. Ja, daar ben ik. Ja, hallo Olaf. Hallo. Uh, wat is jouw taak binnen de club, jouw uh, functie? Uh, nou ja, mijn functie nu is uh, uh, de, het onderhouden van de website, ja. uh, wat ik al vertelde, maar uh, uh -huh. buiten dat uh, sta ik regelmatig ook met een uh, fluit in de mond wedstrijden uh, uh, te, te scheidsrechten, zeg maar. Ja, ja, dan mag je wel een aardige conditie hebben, want uh, dat spel gaat zo snel, uh, moet je, maar ben je, ben je af... Heb je gewoon één helft van, van het speelveld. En de ja, andere... maar uh, dat uh, vecht toch wel... Uh, want je moet altijd voor de aanval uitlopen. Dus ik moet mm. harder lopen dan uh, de andere lopers, zeg maar. Ja, ja. Dat lukt niet altijd natuurlijk. Want nee. het gaat wel eens uh, heel snel. Maar, ja. En dan moet je uh, alles in, goed in de gaten houden. Ja, ja. Hoe zit die puntentelling nou ook weer precies in elkaar? Want ik kan het, uh, ja, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar hoe zit die punt, puntentelling? Nou, je hebt dus uh, bij iedere score is het uh, twee punten. ja. Um, dan heb je nog een driepuntenlijn. Dat is uh, rond de bucket. Dan heb je nog een aparte lijn. Die is uh, van, uh, van het midden van het netje. Zeg maar, tot uh, aan die cirkel. 6,25 meter. Ja? En uh, van, als je van achter daar schiet. Dan uh, krijg je drie punten. Ja? En uh, verder heb je. Als er strafworpen worden genomen. Dat, is, uh, dat geldt voor één punt. En dan heb je oh. ook nog een bonus. Uh, als er een, een fout op je wordt gemaakt. Zeg maar, dan... Uh, en je hebt een score, dan kan je nog een bonus toegek toegekend krijgen. Dan krijg je nog één punt erbij. Oké. Okay. Als je hem erin gooit. Hè? Als je hem erin gooit. Ja, ik vind het altijd zeer kunstig hoor. Want ik zie sommige van die... Wat is ook weer dunken? Dat hebben we ook wel eens een dunk. Wat is een dunk? Ja, een dunk is eigenlijk dat je met... Uh... De bal ook echt helemaal omhoog gaat. Ja. Uh, dat is echt voor de lange uh, jongens onder, en ja. dames onder ons. Wie, uh, hoe heet die man ook weer? Die LeBron James of zo? Heet die man ook ja, weer? Ja, oh, ja. ja. Was een Ik die... heb het één een keer eens over mij heen gehad. En dan weet je niet wat je overkomt. Want dat is uh, vrij heftig. Ja. Maar dan gaan ze dus echt helemaal omhoog. En dan gaan ze dus uh, echt handmatig de bal in de, in de ring uh, stoppen. Okay. En heb je ook nog veel soorten van. tot uh, uh, spijkerdunk. Dat is een... Uh, een hele mooie, dan spijkeren ze hem erin met een, een vuistslag er nog op. Oké. Okay. Die, die zit er echt in. Oké. Okay. Nou, we gaan er straks de tweede uur nog even lekker over doorpraten. Want dat is natuurlijk uh, heel erg interessant allemaal. Het is heel leuk om dat te uh, doen. Um, ik kijk even naar onze technicus, hoe we met, met de klok zitten. Uh, Sander, hoe... Uh... We zitten op 58.50. 58.50, ja. Dat, uh, nou, ik draai nog een klein stukje van een heel oud liedje. En uh, daarmee gaan wij naar het nieuws van zes uur. En dat is uh, van uh, Bobby V. Take good care of my baby. Lekker oud. My tears are falling. Cause you've taken her away. And though it really hurts me so. There's something that I've got to say. Take good care of my baby.